Nu. Mooi nummer van Loosert 1 aan laatste nummer. Ja, 14 november is hier weer Sinterklaas. Stond er vanochtend bij Hotel Hoogland met z'n allen te wachten dat uh, onze eigen Sinterklaas was hier binnenkwam, Rob Harms. Zo voelde het wel een beetje en daarvoor heb ik een mooi liedje uitgekozen. Het laatste nummer van de Muziek Boulevard tot aan het nieuws. Hoor je de Club van Sinterklaas? Met ik weer verliefd? Rob is verliefd, dat weet ik zeker.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 Op weg daarnaartoe sprak de paus over het anti-godsdienstige sentiment... dat in Spanje de kop heeft opgestoken. Hij vergeleek dat met de agressie tegen katholieken in de jaren 30... in de aanloop naar de Spaanse burgeroorlog. Later vandaag dacht de paus in de openluchten een mis op. Morgen gaat hij naar Barcelona. Daar zal de paus de Sagrada Familia inwijden, De kerk die door Antoni Gaudí is ontworpen... en waaraan al sinds 1882 wordt gebouwd. In Amsterdam is de herdenkingsplechtigheid voor Harry Mulisch gehouden... Moelis' goede vriend Marcel van Dam sprak over het afscheid vorige week... samen met anderen uit hun vriendenclub. Nooit eerder hadden we vriendschap intenser beleefd, zei Van Dam. De club had volgens hem geen voorzitter nodig, ze hadden Harry. De sprekers werden afgewisseld met muziek, gespeeld door Rijnbert de Leeuw. Ook waren er oude interviews te zien met Moelis op een scherm in de Schouwburg. Zijn dochter Frida sprak geëmotioneerd over haar vader. Ze las onder meer een verhaal voor uit haar Pussy-album dat Moelis had geschreven... Wees maar niet bang voor wat de mensen zeggen. Iedereen is net zo bang als jij. In de stad Schouwburg waren honderden mensen bijeen. Onder hen ook burgemeester Van der Laan, Wim Kok, Bram Peper, Freek de Jonge, Remco Kampert en Ronald Plasterk. Het lichaam van Harry Moeders wordt nu per boot overgebracht naar de begraafplaats Zorgvliet. Daar wordt hij om half drie begraven. De KLM vliegt vandaag niet naar Jakarta. De vlucht van vanavond is geschrapt vanwege de uitbarstingen van de vulkaan Merapi. Er is angst dat de as de vliegtuigmotoren beschadigt. Morgen wordt opnieuw bekeken hoe de situatie is. Ook Lufthansa, Singapore Airlines en Malaysia Airlines vliegen voorlopig niet naar de Indonesische hoofdstad. De uitbarstingen van de Merapi hebben inmiddels aan 138 mensen het leven gekost. Dan het weer. In het zuidoosten bewolkt elders opklaringen afgewisseld met buien. Het is ongeveer 12 graden. Morgen in het zuiden overwegend bewolkt, een kans op wat regen. In het noorden opklaringen. Het wordt dan een graad of negen.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 Slashed and tore Whoa! ja je moet een beetje aansluiten op de muziek van Maurice Mulder. Hè? zeg ik altijd maar joh de David Bowie met S Under Pressure voor Zandvoort en de regio even na twee uur welkom bij Zondag op zaterdag goedemiddag Benno en goedemiddag Albert test, en goedemiddag test, luister. oh ja hij test, doet ja. het Albert goedemiddag ja jullie ja, ja, zijn in de lucht ja ja ja wij Albert zijn in de lucht. Jacht, Rob goedemiddag Rob goedemiddag de goedemiddag. De goedemiddag goedemiddag ja een heugelijke dag hè, Rob ja wat een morgen was dit hè nou wat een nou, nou ja. jongen, jongen. We ja. hebben je net bijgebracht, hè? Met zoestof en hartmassage en zo. Klopt, klopt. <laughs> maar uh, je zei maar al... er kan nog meer bij, hoor. Oh, wat? Oh, ja. Dus, dus, luisteraars, als u hem wil feliciteren... ...hij is tot vijf uur in de studio. Wat is er gebeurd dan? Want dat ga ik zelf niet vertellen. Ja, dat hè, staat uit vorige, uh, ja. ...al op tekst TV. Op dus, TV. Uh, en uh, hoeveel mensen waren er vanmorgen wel niet? Uh, Een stuk of uh, 60, 70? Ja, 60, minstens, 70 minstens. Minimaal, hè? Minimaal. Nou, ja, ik word er net in. Je hebt het linkje ook echt verdiend, hè? Ja. dank je wel. En hoe voel je je nou... Ja, hoe voel je, je eigenlijk? Ja, hoe voel ik me eigenlijk? Ja, ik voel me vereerd, moet ik vereerd, eerlijk zeggen. Ja, want ja, je hebt majesteit behaagd. Klopt. Ja. Klopt. Nou, dat vind ik heel knap. Je kent het niet eens. Nee. nee. Ja. Oké. Okay. Hoe heb nou, je dan dat dan gedaan? We, uh, ja, gewoon gewoon heel lief zijn. Oh, twintig jaar heel lief zijn voor de radio. Dat bedoel Daar ik. Daar heb je het voor gekregen. En voor Zandvoort. Ja, ooit oh, Zandvoort ook nog. Even met name de kroegen. De, nou. <laughs> tot zover, Benno. Albert jan nou, wij gaan het met tweeën vetten. Luisteraars, we, maar u bent, nogmaals, u bent van harte welkom om even langs de studio te gaan en, uh, en Rob persoonlijk te feliciteren. Ja. Wellicht dat we nog een verzoekplaatje voor u kunnen regelen. We hebben een speciale microfoon voor de gasten neergezet. Ja, een speciale neergezet. microfoon neergezet. Dus, uh, u, bent, o, ja. u bent van harte welkom. Nou pas. En uh, om vijf uur gaan we natuurlijk uh, onze werkbespreking feestelijk uh, voortzetten uh, in een uh, Café 4 in Dat de gaan we vieren. Ook daar bent u natuurlijk van harte welkom. Maar Bekijk uh, bekijkt u het maar even, want uh, het heeft het wel verdiend om even een handje te schudden. Wat gaan wij vanmiddag allemaal doen? Het Hè, het gelukkig, dank je. Uh, gewoon, om um, half vier hebben we de evenementenagenda vast onderdeeld. Zo rond de klok van kwart voor vier kijken we natuurlijk naar de filmagenda van Circa Zandvoort. Om half drie krijgen we het weerbericht van Benno Veugen. HBR Radio, ja straks. Er wordt, de, de, de <laughs> wordt ook nog gevoetbald. Uh, SV Zandvoort speelt om half drie thuis tegen Zop. En dat staat voor? Zuidoostbeemster. Oké, okay, daar is onze verslaggever Joop van Es aanwezig. Die zal daar live verslag van gaan doen. En we gaan natuurlijk naar het circuitpark Zandvoort. Want daar is de Zandvoort 500 aan de gang. En daarvoor is aanwezig onze commentator Jaap Koper. Dus genoeg dingen te doen, genoeg muziek en een hele gezellige leuke middag. En een vrijgezel die gaat pas slapen. En niet voor jou. Ja, oké, okay, dankjewel. Hier is Benny Nijman. Is ja, Benny Nijman. Op zaterdagmiddag bij CFM. Ja. Tot aan vijf uur zoogd op zaterdag. Leuk dat jullie allemaal luisteren. Hou de radio op CFM met Benny. Hij is zo zielig, zo alleen. Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort, dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flet is vast een bende, omdat er niemand als hij thuis komt op een waard.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 was wanneer de vogels weer gaan zingen, gaat hij naar huis terug. Hij heeft het ooit wel geprobeerd. Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd echt, hij zou het nooit meer doen Hij kon niet zus, hij mocht niet zo Zijn kroegie zag hij maar mondjes maakt En elke avond weer kassie kijken Totdat hij van verveling omviel van de slaap Maar een vrijgezel die gaat pas slapen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 ...gaat hij naar huis terug. Maar een vrijgezel die, als die, gekozen, als die kan een gaat pas slapen... ...als hij alles verder heeft verdien. Als hij wat verder vrijheid heeft gevolgen... ...als hij het pas beter kan zien. Een vrijgezel die gaat pas slapen... Als hij al zijn zinnen heeft geglust Was wanneer de vogels weer gaan zingen Gaat hij naar huis terug volgens mij heeft mijn collega Albert Jan Vos vandaag een beetje een Nederlandstalige bui. Als ze zo naar de volgende plaat hierna gaat komen, kijk daar dan. dan. Ja, is en hebben we Benny afgesproken, en ja. hebben we afgesproken, je draait gewoon wat we opzetten: alles wat erop staat. Alles klopt wat erop staat. Benny Nijman hoort je, een vrijgezel, en erachteraan Dexie Smith uit Runners. En come on, Aline. En nou, Benno. En Benno Veugen. Ja, Wie wil er allemaal naar het feestje van, van Rob. Maar die hebben wel een probleem, hè? Ja, die hebben een gigantisch probleem. Net staan, ik krijg net een telefoonje: er staan duizend man op dus in Centraal Amsterdam. En die willen allemaal naar Zandvoort komen, maar dat kennen we niet, want er rijden geen treinen meer. Te, vandaag en morgen niet. Dus uh, ja, Rob, dat, dat feestje, dat uh, helaas... Oh jeez, ja. Maar we hebben wel 1250 pluss, he, die in het dorp. Ja, op, en dat wel. die kunnen allemaal komen natuurlijk. Ja, dat was, dat was, uiteindelijk heeft he, he, he, dat die treinen niet rijden... dat heeft niet aan de bezoekersaantallen uh, van de 50-plus-evenementen uh, gekost. Want uh, er zijn nog genoeg mensen die Zandvoort hebben weten te vinden. Op wat voor manier, maar die komen gewoon met de auto. Nou, het is toch vrij parkeren overal? Ja, kan ook niet verder. ik heb gehoord dat er 1300, 1400 mensen door Zandvoort lopen op dit moment. 50-plussers. Gewoon leuk. Super. Zal, zal het gratis zijn? Ja, vast. <laughs> Oké, okay, maar geen treinen. Geen treinen, vandaag niet, morgen niet. Wel bussen, want die stoppen tussen op alle tussengelegen stations. En dat, uh, hier staat in de krant dat het zeer sneu voor de VVV is. Die maar helemaal niet. Het helemaal niet sneu voor de VVV. Want uh, er was net iemand die kwam ons vertellen dat ze met mannenmachten uh, die tasjes voor een 50 plus evenement staan te vullen. Dus ze hadden er helemaal niet op gerekend. Dus nee, treinen of geen treinen, maakt niet nee, uit, Rob. Nee. Erop. nee. Ze, komen okay. allemaal, ze komen allemaal voor jouw feestje. Nou, ja. gezellig. Ja. Vind ik helemaal Goed. En wij gaan er een plaat draaien? Bluf? Meen dat nou? Bluf? De, de enige nummer wat ze mag van bluff. Oké, okay, nou we gaan hem draaien op de zaterdagmiddag bij CFM. Hier is bluff en aan de kust. Helemaal live gezongen. Zoute zee slaat een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht. Iemand slaat soms onverwacht maar zeker om de vlucht. Alarmfase 2 is hier, nauwelijks nog belucht, maar men weet het niet. En zwijgt van wat men hoort en ziet. Hier aan de kust, de zeerse kust, waar de mensen onbewust Zin in mossel, feest te krijgen en van eten slechts nog zwijgen. Als ze zat zijn en volkomen, dan weer rustig slapen gaan. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust, waarin u... Het is gebroken, alle schepen zijn verbrand. Maar er is niets aan de hand. Vissingen ademzwaar en moedeloos vannacht. De haven is verlaten. Want er is nog maar één vracht, die moet in het open, buitengaans worden gebracht. Gedenk de goede tijden van de zuiverheid en kracht, maar men weet het niet. En men zwijgt van wat men hoort en ziet. Hier aan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 De kust, de Zeeuwse kust Van de liefde, van de lust Steeds maar wie zal gaan verliezen Omdat ze nooit kan kiezen Tussen goed en niet zo kwaad. Maar het is zoals het gaat Hier aan de keuze. Dank je wel. Zie FM, al 20 jaar het ja. allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Alleen op Zie FM. 20 jaar, Zie FM. Zie FM. Geweldige muziek, hè? Carol Emerald op de Samfordse Radio. We horen Oeh Deadman. CFM, Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, en dat geldt natuurlijk ook voor onze razende reporter op het circuit. Oeh Deadman, Jaap Koper. Goedemiddag, Jaap. Uh, dag Hey, hallo, goedemiddag. <laughs> ja, nou uh, goed, het is uh, een leuke dag om een link te krijgen, dat, dat sowieso, maar uh, de spekkers uh, vallen weer een beetje op onze handen. En bij me staat uh, een van de mensen die de initialen PF draait, in dit geval is het ik, Peter Fert. Wat Peter van tijd. Gelukkig heb jij het niet gedaan, <laughs> Peter. <laughs> nou. uh, maar, uh, ja, uh, wat, wat was het? Gretigheid. Ja, we gingen onwijs goed. We gingen uh, inderdaad van een 16e plek naar een 8e plek algemeen, dat was natuurlijk dus waanzinnig. En uh, Peter die dacht nog even meer naar voren te rijden denk ik. En dat had ik ook gedaan overigens. En uh, hij brende zich in de huur van klassieke pauten. Hij zei dat uh, ABS-probleem had, op kan. Maar uh, ja, toch was het contact met de vangen dat was ook. Ja, en nu? Ja, uh, we gaan het nu weer maken, het is niet, uh, Het is allemaal nog uh, te maken, dus is niet Tottenhorst, het, het ziet er allemaal goed uit en, uh, met de nieuwjaar zijn we uiteraard die van de partij in de haven erin worden. Ja, ik zie je ook uh, staan met Patrick van der Lely, uh, de man van de NVD. Uh, die, uh, dat is uh, de, de hoofdsponsor ja. uh, voor jullie in dit winterseizoen, hè? Ja, ja, absoluut. Die man speelt ons overal waar het kan. En uh, dat doet hij nu ook weer even heel uh, Dat zit zeker goed uh, Hij weet dat het kan gebeuren omdat hij ook de top is die ja wij toch een ander dat die drankjes is en dat er ook bij hoort en dat je dat ook nog eten. Het is er allemaal, nog positief. we zijn allemaal nog heel enthousiast. dus het is echt flinke dat wel natuurlijk, maar de er wel bij. ja, want in het berichtje zag ik op een gegeven moment ook staan van, uh, nou, uh, jullie zaten er ook een beetje voor in de sportschool. Uh, nou, dat uh, gaat er vanavond uh, niet meer in zitten, denk ik. Ja, ik maar je begint vanavond al vanuit de avond, of, uh, de avond ervoor, dat dat wel goed. maar ik heb geen beter gereden eigenlijk. Goed, dankjewel Peter. Dat was Peter Fontijn van het Frabos-team waar ze voor rijden. Die BMW die dus even niet meer verder kan. Nou ja, wat ik al even kan vertellen is bijvoorbeeld over het verhaal van Jan-Joris Verhooy die in de BMW 8 rondrijdt. Ja, deze jongen zegt van die auto: dat is eigenlijk een soort bandstaker van mij. Want de auto dat is zo anders. Dan uh, waar ik in uh, rij normaal gesproken, dat is uh, de GT4, de Aston Martin van het uh, ja, uh, team van Alex van Eyck. Maar uh, deze auto is uh, totaal anders uh, rijden dan uh, bijvoorbeeld uh, wat hij die, wat die, wat die normaal gesproken doet. Dat is één kant van het verhaal, dan hebben we ook nog even een uh, verhaal uh, van Dennis van Bladen meegemaakt. Dennis uh, die uh, reed uh, heel erg goed uh, zeg maar, met, uh, met de Porsche en uh, hij heeft de het stuur weer overgegeven aan uh, Jaap Lagen, de man die uh, gestart is voor het, uh, voor het team van Brekenmolen. En uh, die is eigenlijk ook de enige die uh, nu uh, de, de eer een beetje hoog uh, moet houden. Nu kijk ik nog even naar de tussenstand. Dan zien we dat uh, het uh, koppel uh, David Hart en uh, Nicky Pastorelli de, degenen zijn die uh, de leiding hebben in het algemeen klassement. Daarachter dus uh, van lagen en van de laag. En we kunnen ook constateren dat er ook nog heel sneaky nog iemand uh, uit Zandvoort uh, zijn naam had uh, eronder had gezet. En dat was Dylan Koster. Nu op dit moment hoor ik het uh, signaal uh, van, uh, van de wedstrijd van de sportcommissaris, er is waarschijnlijk weer iets gebeurd, dus het zal mij niet verbazen dat er een code 60 weer uitgegaan uh, uh, gaat worden. En uh, dat betekent dat uh, elke auto weer rustig rond moet gaan rijden, want ja, uh, je weet niet wat er, uh, wat er precies uh, aan de hand is. De situatie is dus nu als volgt, uh, voorlopig uh, rijdt de V8 auto van uh, David Hart en Nicky Pastorelli op kop, achtervolgd door... Uh, de... ...nu ook Dennis van Laart en Jaap van Laart. Nou, dat was het eventjes, uh, Rob. Oké, okay, zeg, hartstikke bedankt voor deze update. We komen later weer bij jou terug en uh, we bellen. Ja. Oké, okay. okay. dat was Jaap Koper vanaf de circuitpark Zandvoort. Volgende plaatje even voor al mijn radiocollega's van de afgelopen jaren... Ja, ik ben nou wel uh, in, het, uh, in, het zon, in het zonnetje yo, gezet. Jongen, je wordt wel sentimenteel in de ja, heer. Maar, maar, maar, maar, ja, brok in maar <laughs> we verdienen het ook. Want we maken met z'n allen radio voor Zandvoorts. En daar zijn we trots op. Vrienden voor het leven is hier. Jan oh, Smit. Oh, heerlijk. Jan Smit. Lekker, hè? Lekker. Wow. Oh. Geniet er maar van. Ja, ja, Jan, kom op. Jan, waar is Jan nou? Ja, hier is Jan. Jan. Jan. Jan. Oh, daar is ze dan. Vroeg of laat. Een goede vriend, een beste maat. Je hebt ze nodig. In het goede en het kwaad. Want de weg van het bestaan is ons heel om aan Er wordt gevierd. En waardoor je de tijd snel vergeet. Of een vriend die de pijn kan verzachten, als je het even niet meer weet. Zonder woorden merk je snel. Deze vriend begrijpt me wel. Goed vertrouwen is het enige dat wel. Zelfs een blik. Zegt genoeg voor die hechte vriendenbloem. Er wordt gelachen met z'n allen in de kroeg. Ik heb vrienden voor het leven, gesteund door lief en leed. Wat een vriend aan mij kan geven, is geld niet aanbesteed. Je hebt vrienden waar. En waardoor u de tijd snel vergeet, of een vriend die de pijn kan verzachten als je leven. Ja, dan wil die gewoon niet opstarten hè. Nou, en dan dat krijgen dat we dat weer ja, gewoon. Dat heet, heb je een feestelijke uitzending? Nou ja. Ja, oh, een Be beetje gespannen. Een beetje gespannen, Nee, valt best wel mee hoor. Ah, okay. Valt best mee. Mm, uh. Ik weerbericht met Danny V. Ja, gisteravond en afgelopen nacht was het bewolkt en viel een ruime tijd regen. Maar de regen is naar het zuidoosten weggetrokken en vanuit het noordwesten klaart het geleidelijk op. Wel kan er vandaag een enkele bui voorkomen. De wind waait uit het noordwesten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur is minder zacht dan de laatste dagen. Dus we gaan van 0 naar 1 graad. En komt van de middag op maximaal 11 of 12. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt. We kan mij dat nou schelen? Dan slaap ik. Maar ja goed. En er een enkele bui. De wind draait van noord naar noordoost. Is zwak en tot matig van kracht. En de temperatuur daalt naar 2 tot 4 graden. Brrr. Koud hè? Koud hè? Ja, uh, zo koud is het. En morgenochtend, uh, morgen zijn er wolkenvelden, maar soms is er ook ruimte voor de zon. Het blijft droog en het wordt in de middag maximaal 8 graden. De wind waait uit het oosten en is overwegend uh, matig van kracht. Zondagavond neemt geleidelijk de wolking weer toe. En maandagnacht uh, kan er wat lichte regen of motregen vallen. De wind draait naar het zuid tot zuidoosten en neemt over land toe... Naar matig, kracht 4. En aan zee naar krachtig, kracht 6. Lekker uitwaaien op het strand. En de temperatuur daalt naar een graad of twee. Dit was het weerbericht van 6 maart 2009. Oké. Okay. <lacht> altijd zin, Altijd recent. Was, was dat goed zo? Ja, helemaal ja, ja, ja. ja, goed. goed, goed, goed, goed. Zo. Ja, we zijn weer tevreden. Goedemiddag. Zodanig gaan we weer naar, naar Joop van Bij de voetbalwedstrijd van vandaag. En dat is het vandaag. T.S.T. Sofort tegen, Zop... tegen Zuidoostbeemster. Zuidoostbeemster. Dat ze dadelijk naar Anouk, three days in a row. I just know that if you let me back in, I won't let go of you and me spending our lives. I just know. Uh, Arnoek even voor uh, is, wat ze is, want we gaan snel over naar Joop van wat jij heeft een doelpunt, Joop. Ja, zeker. En een heel goed doelpunt. De uh, verdediger van de ZOB, want daar speelt uh, Sanford nu tegen. Die uh, pakte uh, Marius Mol niet goed aan. Marius Mol kon de 16 meter ingaan speelde de bal breed op zijn stopbolaar en Santos zat zomaar in de vierde minuut al met 1-0 voor tegen de nummer 2, Z.O.B. En Rob, dat is ze nogal wat... Zo, dat zijn goede berichten Joop. Ja. Lekker begin. Oh, wil, ik je nog even, oh, wil ik je toch nog even feliciteren, want ik vind het geweldig. Ja, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Bij deze <laughs> En Ja, Zant moet natuurlijk vandaag tegen een, een topper. Z.O.B. heeft nog niet verloren. Staat weliswaar niet op de eerste plaats. Maar heeft uh, toch goed de tweede plaats in handen. En uh, dat is dus uh, een ploeg waar je uh, toch moeilijkheden mee kan krijgen. Waarom het niet dat uh, Zop traint en speelt op het kunstgrasveld? Net zoals vorige week Hellasport trainen en spelen ze op kunstgras. En die zijn dus niet echt gewend om op normaal gas, dus aan steeds en natuurlijk, te spelen. En dat kan je ook zien. Uh, ze glijden sneller uit dan de Zandvoort-spelers. Alhoewel de wedstrijd natuurlijk nog maar net begonnen is. En uh, dat, uh, dat kan best nog wel spektakel worden. Dus, dat dat gebeurde dus ook bij die verdediger die een foutje maakte op uh, Maurice Mol. En uh, Mol, Mol komt hem doorgaan. Zandvoort uh, is nog steeds niet compleet. Um, Boy de Vet is nog steeds niet aanwezig. Uh, dus Jorrit Schmid in de goal. Um, even kijken wie hebben we nog meer niet. Uh, Michael Kuil is er niet bij. Um, nog een paar spelers. Niet zo enthousiast, maar even kijken wie dat zijn. Maar Zandvoort is nog steeds verre van compleet. Er zijn nog steeds de uh, schurren bezig. waaronder dan de vet? Maar gelukkig heeft hij een, een goede vervanger. Zandvoort uh, als Zandvoort vandaag uh, zomaar zou kunnen winnen, dan. Uh, Krijgen ze drie punten erbij? En als, ja, dan kunnen ze zomaar vier, vijf plaatsen stijgen. Want de ploegen staan heel kort op elkaar. Soms staat vier punten achter de nummer vier. En dan staan ze zelf op de tiende plaats. Dan zeg ik, loop uh, even goed in de rekening, elfde plaats. Nou, dat wil nog wel zeggen. Daar zitten maar vier punten tussen. Dus mocht Sansfoort winnen, drie punten op het konto bij te schrijven. dan uh, kunnen ze hele goede zaken doen. en ver van de uh, degradatiezone af gaan spelen. Nou, zover is het natuurlijk nog lang niet. We krijgen nog zo goed als een hele wedstrijd. En uh, ik hoop uh, u uh, daar in de loop van uh, de wedstrijd nog van op de hoogte te houden. Oké, okay. straks. Dankjewel Joop. En uh, straks komen we uiteraard bij Joop van Is terug. Is weer een plaatje uitgekozen door Albert Jan Vos. Wat <laughs> zal hij daar nou weer zijn, hè? Nou, Voor volgens mij is uh, Carly Simon, yourself heen. Oh ja. Oh ja? Ken jij die ook? Oh ja, ik ga mee in. Lach, lach, lach, in. Lach. Nee, nee. Oh, oké. Okay. Nee, mag wel ja, hoor. Ja. Het is toch een feestelijke dag. Oh nou, nou. ja, nou ja. Say z'n brommer midden op de weg gewoon. Schande. Dat kan je toch niet maken? Bij de politie. Z'n bromfietsje gewoon midden op de weg zetten. Tatu, tatu. We doen vanmiddag verslag van de wedstrijd uh, SV Sanford 1 tegen Zuidoost Beemster. Ja, ja. Maar we vergeten uiteraard de heren van Sanford 4 ook niet... Want uh, Sov4 speelt vandaag tegen RCH3. Dat zijn trouwens allemaal twintigers. Oh. En na 10 minuten werd er eerst uh, 0-1 gescoord. Na geklooi in de achterhoek, uh, achterhoede van uh, SV Zandvoort 4. Oh. En oh, toen 1-1. Nee. Uh, uiteindelijk een uh, kopbal van Alex Verhoeven. Dus die maakte het weer goed. Oh, gelukkig. Gelukkig maar. Jij ja, is in jou afgelopen die wedstrijd? 1-1? Uh, nee. Oh, nog niet. Nee, volgens mij moeten ze nog even doorspelen. Oké, okay. nee, dat nee, is goed. Oké. Okay. Goed, goed. Ander nieuws. Ander nieuws. Oh, er worden naar mij gekeken. Ja, nou, vanavond is het dansen. Dansschool Rob Dollerman in de krocht om half negen. Dan zijn het Zotte Zandvoortse dagen en daarvoor moet je naar snackshetplein.nl en dan is er nog uh, Nieuw Unicum bestaat 40 jaar De Klink, uh, nee, Genootschap Oud-Saltvoort bestaat 40 jaar, dus nou dolle bol, maar ik wil het even over Nieuw Unicum hebben dat heeft volgende week, zaterdag 13 november hij komt of, er wel, hij komt er wel, wat ja, een bruggetje een bruggetje Ja, ja. valt me niet in de, <acht> de reden, vanaf 10 uur tot 4 oh, uur smiddags uh, heeft u de gelegenheid om tijdens een open dag eens langs te gaan, en dat is toch wel heel uh, ja, toch een bijzonder gebouw Nieuw Unicum uh, daar, het thema van de open dag is ervaren hoe het is om met een beperking te leven. Wat is er nodig om zoveel mogelijk, mogelijk dingen zelf te kunnen blijven doen? Bezoekers kunnen meedoen aan verschillende activiteiten, testjes, workshops, spelletjes. De rondleiding gaat langs alle afdelingen en het fraaie dagbestedingscentrum, het zwembad en de behandelafdeling technische zaken, de bouwplaats van nieuw Unicum. Um, daar kan je langs. Ze hebben nog een boerderij, de keuken en een aantal zorgafdelingen. En u wordt zelf verwelkomd door de cliënten, die hun appartement laten zien hoe zij leven. Nou, nu Unicum, natuurlijk, iedereen waar het is. Ik vond de volledigheid: Zandwartselaan 165 en van 10 tot 1600 uur volgende week zaterdag. Oké, okay, hij ja. komt wel. Uiteindelijk komt hij toch wel via dat bruggetje dan uh, stuurstof. bij stuurstof. <laughs> en uiteindelijk wordt het gewoon weer zomer hoor. Gewoon uh, doorgaan met de berichtjes en het wordt vanzelf weer zomer Benno. Oh, gelukkig. Ja, zo is het meneer. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Had heeft u nog een plaatje <laughs> over gemaakt trouwens. Hier is hij dan met het werd zomer zo in de winter van CFM. Het leek al zomer. Toch was het pas eind mij. Zo'n dag waarvan je denkt. Die gaat niet meer voorbij. Vrienden kwamen langs. Maar ik wilde alleen. Aan het strand wat wandelen. Zomaar nergens mee. Toen zag ik jou. Ja.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 28 en van de liefde wist ik nog niet veel, maar ik begreep wat jij me wilde zeggen. Kom dichter bij me en het werd zo. Was zo vrij, ik vond het eerst een beetje raar. Je droeg niet anders dan je lange blonde haar. Ik was verlegen en wist niet wat te doen. Ik stond er maar te kijken. God wat volden, ik mag Grijp het, Hoorde ik je zeggen Jij bent zo jong dan Weet niet wat je moet Weet maar niet bang De nacht zal het je leren Kom dichter bij me We liepen samen Verder langs het strand. En als een kleine jongen pakte ik je hand. Maar als een man zag ik de zon weer opgaan. En het werd zomer. En het werd zomaar. Het werd zomer, voor het eerst in heel mijn leven. Het werd zomer, die allereerste keer. En ik was een man, toen de zon weer opkwam. En het werd zomer. En het werd zomer. Zomer Bleef het maar altijd Zomer De allereerste zomerdag De allermooiste oogopslag Je haren dan in de wind Je draaide om, ik werd verbind op dat moment hadden meisjes mij Nooit zoveel gedaan als jij Nooit dat iemand zonder te bedoelen Mijn vlinders in mijn buik laten voelen Je nam me zwijgend mee Er was niemand die ons vinden kon Het leek alsof mijn leven daar begon Oh, want ik kon, kon, kon niet langer wachten Slaapeloze nachten en niets op, niemand wil me tegen, maar ik was zo verlegen. Een beeld, beeld, dat nooit meer zal verdwijnen, hoe jouw lippen op de mijne. Het was voor de eerste keer, jouw lippen op de mijne. Goed wat te doen. Ik deed maar wat ik was zo groen. Ik stond te trillen op mijn benen, een tinteling van mijn lippen tot mijn tenen. Het gemaaide gras, het gloeien van de avondzon, het Leek alsof de zomer daar begon. We Wat een tekst, hè? Ja, goed, hè? Ja, maar, ja dit, uh, Nick uh, en Simon en Lippen op de mijnen. Doe me ergens aan denken. <laughs> Snel weer over naar van Nesma voor de voetbalwedstrijd tegen Zuid-Onsbeemster. Joop. Ja, waar het ondertussen even kijken. Een minuutje 25 gespeeld is. En het spel op dit moment stil ligt, omdat er een blessurebehandeling nodig is Vrij van de spelers van Z.O.B. Uh, Zandvoort heeft het heel moeilijk gekregen naar dat doelpunt. Er komt nog maar sporadisch op de helft van ZOB. net was er nog weer een hele mooie kans wel voor uh, dezelfde Stijn Stommelaar. Die kon net niet bij die bal komen om hem toch nog achter de keeper te prikken. Maar goed, er was een hele mooie kans voor zijn tweede doelpunt. Het is helaas niet gevallen. En uh, de stand is de halve nog steeds 1-0 in het voordeel van Zandvoort. Goed, de verzor verzorging is erbij. De verzorger die is buiten de lijnen. Het fluitje van de scheidsrechter, en dat zal zo gaan klinken. En dan komt hij Jaan Jan. En dan gaat de bal weer in het spel gebracht worden. En dat is een mooie interceptie daar van Bissje per Patrick open. En die komt de verkeerde kant op. wordt In de voeten van uh, ZOB. ZOB. diepe bal naar voren. En dit is Max Aardewerk die de bal terug kan krijgen. En spelen naar Billy Visser. Billy Visser, wist de bal kwijt. Ja, nu is het gevaarlijk, want nu zitten ze zo rond het 16 meter gebied van uh, Zandvoort. Er komt een heel verschot. schot, maar die kon Joris uh, uh, Spiet helemaal aanzien komen. En kon het er half ook heel erg makkelijk uh, opnemen. Ver uitgegooid, Marius Mol, die wordt voor de bal afgezet. Op een on... Terecht, op een on uh, Nee, hoe noem je dat? Nou ja, niet op de goede manier, ik zou ik zeggen. <laughs> maar hij raakt de bal wel kwijt uit door en uh, die bal is inmiddels uh, uitgenomen door een speler van uh, ZTB. En dus, een, een overtreding hier van uh, Remkoloos op de nummer 11 van ZTB in de gasten mogen een vrij stop van nemen ongeveer vanaf de middellijn. Even wachten, want uh, de ga aan de bal niet kwijt kan eigenlijk. daar gaat hij wel komen. Naar 16 meter. Die Bas Limmers kan ingrijpen, maar dat is niet goed. Het is nu weer uh, ZTB dat de bal heeft. En uh, helemaal aan de buitenkant van het veld is de Celtics, uh, ter hoogte van de 15 meter. Dan komt die bal. En dat is Jonkeur. Jonkeur die weer uh, echt uh, goed staat te verdedigen, net zoals vorige week tegen Ellersvoort. En werkt die bal weg wel zwaar over de zijlijn. Dat betekent dat ZTB opnieuw mag gaan ingooien. Ondertussen gebeurt Er wordt daar twee spelers van Zandvoort echt uh, met een kluik in drie gestuurd. En een stelle aanval van de ZTB. een rolletje voor Joris Schmidt. Allemaal niks aan de hand. Uh, nogmaals, uh, we staan nog steeds op 1-0. Ik ga even afronden. Ik wil alleen nog even melden dat een van de spelers van Zandvoort... en dat is Ronald Kalis. Van de week vader is geworden van een gezonde oh, zoon. Kane. En uh, hij is er half dan ook niet aanwezig. Dat lijken ook niet meer te lang.